Goedenavond, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel. Francesco Farioli wordt de nieuwe trainer van Ajax. De 35-jarige Italiaan komt over van het Franse OGC Nice. En mijn collega op de sportredactie, Jeroen Stomphorst, dook meteen in de statistieken. Nies heeft het afgelopen seizoen ook, net als Ajax en alle andere Nederlandse clubs, 34 competitiewedstrijden gespeeld. Daarvan zijn er 15 gewonnen, onder Farioli, dus 10 gelijk gespeeld en 9 verloren. Ja, dat is bijna precies hetzelfde wat Ajax heeft gedaan het afgelopen seizoen. 15 gewonnen, 11 gelijk en 8 verloren. Ja, dat scheelt dus niet veel. Hij moest zich nog maar bewijzen. Ajax zou 1,25 miljoen euro betalen voor de nieuwe trainer. Bij supermarkt Jumbo gaat een aantal banen verdwijnen. Hoeveel precies is niet duidelijk. Wel weten we dat het om kantoorbanen gaat. Jumbo is bezig met een reorganisatie. Het bedrijf wil met de ontslagen voorkomen dat ze de boodschappen duurder moeten maken. Kritiek op de nieuwe pride plannen van Amsterdam. De stad wil de viering een maand laten duren vanaf volgend jaar? Dom idee, zegt een van de oprichters in Het Parool. Want dan wordt het een soort mega-koningsdag. Niet alleen gaybars, maar alle cafés mogen dan grote feesten geven. Hij vraagt zich af of dat de stad nou veiliger maakt voor LHBTIers. Hij vindt dat de organisatie van Pride er meer over te zeggen moet krijgen. In de halve finale voor een ticket voor Europees voetbal heeft Go Ahead Eagles gewonnen van NEC. De ploeg uit Doetinchem won met 2-1 dankzij een late goal. Een vrije trap van Rommens waar die geweldige keeper normaal gesproken Jasper Selles zich volkomen overkijkt. Die bal stuitert over hem heen en gaat het doel in balen voor NEC. Want het zit hier helemaal vol met zo'n 12.000 toeschouwers. Go Ahead staat dus in de finale voor Europees voetbal. Ze nemen het op tegen Sparta Rotterdam of FC Utrecht. Recht, die halve finale is net begonnen. Het weer in het zuiden en oosten nog wat buien. Vanavond een graad of 17. Morgen is het weer 19 of 20 graden. Maar dan is er wel meer kans op regen en zelfs wat onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Na ook in Noord-Holland een drukke donderdagavondspit... zijn de meeste files ook hier opgelost... Meeste oponthoud nog op de A10 Zuid, richting Utrecht. Voor het Amstel staat nog 6 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, op TV radio en internet. ZFM. met nu Alternative FM.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 Er is weer eens een aanleiding om dit nummer weer eens te draaien. Ja, en wie zit er meteen weer te tikken? Dat is de, de voormalige collega, de heer Walter Sands. Want uh, die is tegenwoordig gemeentewoordvoerder. Maar die herinnert mij er fijntjes aan dat dit uh, alweer vier jaar geleden is... dat wij met degene een uh, gesprek hadden gehad. Met de dame achter Velline, dat is Sophie Platenkam... Waarom deze Veline? Want uh, ja, dat is een V met, uh, met de naam. Uh, maar we hebben er vanavond een in de, de studio. En dat is met een F, mensen. En dat is Felice Spiegel. En uh, dat is de reden waarom ik hem even weer uh, van, uh, van stal heb gehaald, uh, deze Veline. Uh, uh, maar Felice Spiegel maakt duidelijk iets anders. En ze zit ook aan tafel samen met producer Jop. Goedenavond, beiden. Goedenavond. Ja, Goedenavond. Ja, ja. Wat een mooi bruggetje, Jaap. Wat ja. leuk. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, wij, dat, dat zat ik al meteen al uh, naar ja, te denken. van, uh, Nou ja, dat moet uh, dan, uh, dan zijn. Uh, want ja, even nog uh, ter herinnering voor dit uh, verhaal. Want wij hadden, uh, Walter en ik bijzondere uitzendingen over uh, veline uh, gemaakt met Sophie Platenkamp. En dat was precies in de tijd dat we hier de boel moesten desinfecteren. Dat uh, betekende dus dat je alles moest schoonmaken. Want ja, het coronavirus waren toen rond. En uh, wij moesten dan ook nog anderhalve meter afstand houden Dat deden we niet zo vaak hoor. Maar goed, maar goed. En we deden uh, in ieder geval wel een, uh, een beetje een radio uitzending. Dat dan weer wel. Um, welkom. Um, want ja, jullie uh, zitten volgens mij ook in dezelfde opleiding. Uh, toch? Of ja. uh, begin ik uh, even ja. met jou of Aline, Nee, want... dat klopt helemaal. We zitten bij elkaar in de klas. Ja. Uh, en we hebben elkaar daar ook ontmoet. We ja. studeren allebei op de Herman Brood Academie. Ja. En uh, we zitten in het derde jaar. En hmm. in het eerste jaar zijn we eigenlijk een beetje samen gaan werken. Toen dus we ben ik toen, grappig genoeg, vooral vocals gaan inzingen... voor uh, dingen en projecten waar Job mee bezig was. Dat dus ja. was heel leuk. Uh, en uiteindelijk elkaar gevonden voor ook meer mijn, mijn muziek. Ja, daar gaan we het uh, ook zo over hebben. Over jouw muziek. Maar eerst natuurlijk. Uh, want ja, wat betekent muziek voor jou? Dit is even de wietse uh, van de grote vraag. De, wat betekent muziek voor jou? Wat betekent muziek voor mij? Nou, ja. ik, zou hem eigenlijk, ik zou hem eigenlijk willen omdraaien. Ik kan me geen wereld voorstellen zonder muziek. Oh. Muziek is voor mij... Uh, zo, ik zie het eigenlijk altijd. zo muziek is voor mij... Uh, een steuntje voor als uh, het even moeilijk is, het leven. Mm. En uh, muziek kan samen met mij feest vieren als het goed gaat. Dus ah. Muziek is eigenlijk overkoepelend altijd. Ja. Oh, dat uh, uh, speelt wel een hele nadrukkelijke rol zeker in je leven. Weten, ja. Ja, zeker uh, ben je daarom ook op een gegeven moment die opleiding gaan doen aan de Herman Brood Academie? Ja. Ik wist, wel, uh, ik wist eigenlijk al van heel erg jongs af aan dat ik dit wilde doen, muziek. Ik mm -hmm. vond het wel heel eng. Uh, en op een gegeven moment ben ik door mijn omgeving gepusht om, uh, om auditie te doen. Ja. Uh, toen heb ik eerst gezegd nee. Toen heb ik eerst zelfs in jaar 1 mijn auditie, heb ik mijn formulieren ingevuld uitgenodigd voor de auditie. Nooit komen opdagen, doordat ik het te spannend vond. Oh. toen het jaar daarna, ja. alsnog nog een keer gedaan, toen daar op de auditie gekomen. En toen ging het gewoon in één keer eigenlijk wat, wat heel is dat goed. dan? Wat is dat dan? Had je, had, je, had, je, had je dan toch iets van een soort van drempelfrees of wat dan ja, ook? Ja, ik denk het. Ik denk ja. dat je... Uh, wat ik me kan voorstellen, waar, waar veel uh, artiesten en ook misschien wel vooral zangers en zangeressen mee zitten, uh -huh. is dat ze... Uh, niet zo goed van zichzelf kunnen inschatten of weten wat de, ja, of, het, of het iets is. Hmm. Uh, en ik denk dat ik gewoon nog heel lang in een soort droom heb geleefd dat ik het wel heel graag wilde, maar dat ik goed genoeg was. Nou, dat kon ik wel vergeten. Ja, ik wil zangeres worden. De hele wereld wil wel zangeres worden. Hmm. Um, uh, maar uiteindelijk dus. Um, uh, toch dat maar gewoon gedaan. En heel erg blij mee. Dat, dat, dat geloof ik graag. Ja. Um, dan is uh, ja, jouw buurman is natuurlijk niet uh, voor niks uh, meegekomen. Uh, mee want uh, uh, Job, wat, uh, wat is jouw rol precies in het hele uh, muziekproces... wat betreft Verliene? Ja, ik ben Verliene uh, de producer geworden ja. eigenlijk. Uh, dus, uh, zij, zij komt eigenlijk met het idee van een liedje... of een akkoordenschema of, een, uh, akkoordschema of een, uh, een filmpje van een piano... of mm -hmm. een partij of whatever. En dan is het mijn... Uh, mijn taak om daar drums onder te zetten, bas, gitaren en dat dan mooi te laten klinken. Gewoon klaar voor de radio, klaar voor jou. Ja, zoiets dus. Ja, en dat gaan we vanavond ook een beetje horen hier in deze studio. Dat hoop ik. Ja. Um, wat, uh, wat vind jij leuk aan de opleiding zoals je hem nu uh, doorloopt bij de Herman Brood Academie? Ja, uh, het, het leukste aan de, aan de opleiding is, vind ik, uh, de, de mensen die je er ontmoet. Gewoon de klasgenoten waarmee, mm. je, uh, waarmee je muziek gaat maken. Dat is, dat is echt uh, de, de, het, het allerbeste eraan. Ja, Heb je het meest aangehad ook. Het meest ja. bekende is Emiel Landman. Die hebben we hier ook ooit in de studio gehad. Niet in deze studio, maar we hadden ook nog een, ergens een andere studio. Daar is hij ooit geweest, dus... Er is een illustere voorganger uh, geweest. Wow. Er zijn er nogal een paar uh, meer. Uh, maar we hadden net... in het vorige uur had ik uh, een nummer van... Bal. Hey Job, jij schijnt ze een beetje te kennen... geloof ik, toch? Of niet? Ja, bol. Ja, ja we, bal, moet, bal. we moeten je even corrigeren. <laughs> ja, het is inderdaad bol. Ja, ja, okay. ja ik denk aan bowlingbal. Uh, zo, <laughs> ja. zo is. Laat die jongens het maar niet horen. Maar goed. Vertel, wat heb jij met bol? Ja, dit, uh, Bol zijn überhaupt alle, alle, vijf van, uh, alle vijf leden van Bol. Dat zijn onze klasgenoten ook. Ah. Dus Verlina heeft er ook wel mee te maken. Maar ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik woon samen met, uh, met de bassist Berend. Ah. Ontzettend goede bassist. Een uh, heel leuke huisgenoot. En ja. een dus... leuk bandlid voor... Ja, ah. ja ook, speelt ook met, met ja, ons in de band. Ja, ja. Wij, zitten dus, wij zitten dus in de band met uh, een deel van de bandleden van Bol. Namelijk de drummer Laurens Klep. Ja. En de bassist Berend. Ja want, het, uh, het ja want het nummer ja. wat we de, de, het vorige uur hebben gedaan heet Fresh New Life dat is uh, ja. volgens mij eigenlijk een van de eerste echte singles die ze hebben uitgebracht, uh, geloof ik ook ja dat zou uh, dat zou al goed kunnen of een van is, de eerste zijn of is het ja. nou juist uh, of is er nee. al uh, toch al wat, uh, wat uh, ja dit is een heel album vooraf gegaan dan ja, ben ik uh, loop ik achter dus, uh, <laughs> ze gaat hard ze gaat ja, hard, ze hard. Uh, maar goed uh, daar hebben jullie ook uh, vandaag geloof ik ook nog gerepeteerd uh, ja nou we hebben dat is het grappige we hebben vandaag even gerepeteerd bij Jop en Job die woont dus samen met de bassist Berend, ah, maar Berend die was er je, niet. Kijk, er zit dus nog uh, een uh, bolrandje, zit er gewoon aan en uh, deze zeker uitzending. Zeker weten, zeker ja. weten. Ja. Um, goed, maar uh, dan even weer uh, naar jou. Want ja, muziek maken is, uh, is nu uh, datgene wat je nu, wat je nu doet. Um, maar ik weet nog, ergens vorig jaar in maart kreeg ik een mail van jou binnen. Ja. Uh, van ja, ik ben uh, bezig met uh, muziek te maken, gebruik daar een soort van loop en dat soort dingen. Ja. Hoe ben je dan op dat idee gekomen? Ja. Dat is uh, heel organisch gegaan. Ja. Ik heb nooit uh, gezeten en gedacht. Nou, ik ga eens even wat, wat, wat maken. En ik wil, ik, ik wil graag dat er een bepaald resultaat komt uh -huh. vanuit loopen. Ja. Nee, ik had een looppedaal en een gitaar. En ik werd helemaal betoverd door de, de mogelijkheden. Uh, ja. ja, de mogelijkheden, de opstapelingen. En ook vooral alles wat ik in mijn eentje kon doen. Onafhankelijk van anderen. Ik kon in mijn eentje een hele be gevoelsmatige bezetting creëren. Hmm. Door dat looppedaaltje. En zo is inderdaad zijn mijn eerste twee singles uh, ontstaan. Ja, nou. die gaan wij ook uh, straks ja. horen. Hè. Singer, ik ga ze er even bij pakken. Ja. Dat is ja. uh, Backyard ja. en Broken Walls. Er wordt één nummer wordt dat vanavond weggegeven. Want ja. Want, uh, maar daar komen we straks nog even op. Want we gaan natuurlijk niet uh, meteen uh, alles hier bespreken. Uh, dat gaan we zo doen. Eerst draaien we nog een nieuwe single. Die komt morgen uit. Dat is Jente Charlotte. En uh, zij is ook bezig met uh, nieuw materiaal uit te brengen. En een van die singles die op dat uh, volgens mij nieuwe EP uh, terecht kwam. De Boot, zelfs. De Boot EP. En dat nummer dat heet The Vastness. I live, I listen. Bye. I have control over anything I... De nieuwe single van Jens Charlotte. En dat nummer dat heet The Vastness. We gaan uh, luisteren naar het eerste nummer. De eerste single die Vlie de Spiegel hier uh, gaat uh, laten horen... is ook meteen de eerste single die ze vorig jaar in uh, 2023 heeft uitgebracht. Dat gebeurde in maart van het afgelopen jaar. En dat nummer dat heet Backyard. I'm Dat is het eerste gedeelte. Zo dadelijk komen er nog twee nummers. Want we hebben er drie vanavond. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek. En ik ben deze gewoon zwaar vergeten te draaien. Staat maar netjes. Dus ik ga met en vieren door Volendam heen. Company 23 en negativity queen. I've never lost you I did never disagree To what you wanted For me I will never try to flee But you will always do You could never say you have no chances That I couldn't wait Cause I have no doubt about my patience You're insane, fancy stuff 23. En ik heb iets met Volendamse bands. En ook iets met uh, de andere kant van Volendam. En het uh, ja, toeval bestaat eigenlijk niet. Maar het, uh, de puzzelstukjes vielen in één keer uh, goed op zijn plaats. 6, 10... Nee, wat zeg ik? 6, 13, 20 en 27 juni. Alleen maar Volendamse dingen in, uh, in alternative FM. Schuin de streep. 3 voor 12 Noord-Holland. Vloedgolf. Want uh, de laatste is voor Laura Mipsum. nee Die komt straks uh, trouwens ook nog voorbij. Um, dan... De gasten weer voor vanavond. Want uh, ja, uh, we hebben nu net uh, Backyard uh, uh, uh, laten horen. Laat ik eerst uh, even beginnen weer bij het uh, begin. Want hoe is die single ontstaan? Um, ik uh, wist al langere tijd dat ik graag uh, iets van mijn... Creatieve processen en dingen waar ik mee bezig was, wilde uitbrengen. Nee. Maar in welke richting ik dat moest zoeken, dat was altijd een beetje. Uh, nou, dat was nog niet helemaal duidelijk. En toen zat ik uh, thuis op de bank, en toen was ik bezig met het, uh, met het maken van een loepje. En. Ik uh, voelde ineens, dit is het. Ja. Ik heb meteen dat looppedaal meteen aangesloten op mijn, uh, ja. op, mijn, op mijn interface, op mijn computer. Meteen opgenomen wat ik had. Ja. En eigenlijk in dezelfde flow heb ik direct daarna de zang erop gezongen. Ja. Dat was ik de dag erna in het Rijksmuseum uh, wandelen. En toen dacht ik, luister nog even terug. Wat ik nou eigenlijk, wat ik nou eigenlijk heb gemaakt. Ja. En toen hoorde ik het terug en toen voelde ik alles in mijn lichaam van dit, uh, wauw. Ja. Dit is het. Dit ja. is het. Um, maar goed, dat is een beetje de dream. Dat is een beetje dreampop-achtig verhaal. Met een indie-randje er ook uh, nog, uh, nog eens bij. Want dat uh, moet ik ook even ja. uh, er ook aan. Uh, want ja, ja, Nederlanders willen altijd hokjes stoppen. Ja, op die manier. Als we het hebben over de trek. Ja. ja, nee, dat is. Dat is um, ja. Want dat is, dus, ja, we leven in Nederland. Dus ja. ja, dat moet altijd weer ergens gerubriceerd worden. Ja. Weet je? Dus, om het een beetje overzichtelijk te houden. Maar goed. Um, dan, uh, dan loop jij natuurlijk door Amsterdam en dan uh, ja. besef je uh, dit is hem. Uh, hoe is die single eigenlijk verder ontvangen? Want ja, uh, er is wel een gek hier in Zandvoort uh, die dat, uh, dat het nummer al een paar keer heeft laten horen. Maar ja. hoe zit het uh, met de rest uh, ja. van, uh, van Nederland? Nou, men vond hem heel mooi. Wat ik ervan ja. heb meegekregen was, uh, was iedereen erg enthousiast. En ook bij ons op uh, school vonden mensen hem echt super mooi. Hmm. Uh, en toen we uh, uh, de live versie gingen voorbereiden... toen hebben we dus nog een intro eraan vastgemaakt waar ook ruimte is voor... Uh, variatie in de tijd. Uh, Job heeft er een prachtig pianootje bij bedacht. Uh, dus hij is goed ontvangen. Uh, voor zover ik weet. Yeah. Ja. ja uh, maar je weet niet of er toevallig ook nog andere uh, radiostations of wat dan ook... Er nog iets mee gedaan hebben en dat nummer laten we horen. Ja, volgens mij is dat wel gebeurd. Hm? Dat is wel gebeurd. Ik ben eerlijk gezegd even kwijt uh, welke radiostation dat verder ook alweer was. Maar dat was volgens mij wel naar aandeling van uh, een uh, 3 voor 12 uh, Noordartikel wat was geschreven. Semma. <laughs> ja, <laughs> Semma. Dus toen is hij volgens mij. Uh, Kijk, Kijk duin zou dat kunnen? Dat zou heel goed kunnen. Oh, ja, ik weet Kijk, dat ook niet. Nou, daar staat me iets van bij. Kijk, Kijk duin is ook, ergens in Zuid-Holland. In Zuid-Holland. Ja. Ja. Ik, ik, ik denk, dat hij daar dan ook nog een keer is gedraaid. Ja. ja en daar was hij volgens mij zelfs uh, favoriete. Oh, nu schiet het me ineens wind, Ja, ja nou, die dus, ga ik het zeggen ook. Een nou, avond, volgens mij avond, was avond. Hij daar zelfs Volgende. Volgende. Volgende. Favoriete wow, lippen dus. Uh, favoriete van de wereld. Ja. Nee, favoriete track van de, van de week. Want volgens mij deden ze daar dan één keer per week een soort dat je mocht uh, dat er werd dat, Moest er ook op gestemd worden of niet? Ja. Ja, volgens mij werd het gewoon opgestemd door de mensen die dat gedaan kraken, hadden. dat noemen ze bij 538 hoor. Maar uh, oh, ik vind ja. het zo erg uh, dat, dat op een gegeven ja. moment zo. Uh, vind ik een beetje een ja, suffe rubriek hier in je gezicht. Gaat er niet de uh, muziek aflopen kraken van een. Uh, doe je toch niet? Het blijft kwetsbaar. Ja, vind ja, ik wel. Het blijft kwetsbaar. Dus, ja, dat is natuurlijk. En ik ben een ja, alleseter, dus. Uh, nou. uh, wat, wat dat er gaat, dus dat, dat komt mooi uit. <laughs> um, maar dat is dus in ieder geval met Backyard gebeurd. Dan gaan we het ook even hebben over het album. Want er komt sowieso nog een track aan. Van Zeker jou. Een, een, een, een single over een paar weken. Ja, klopt. Dat is mooi. Want wij ja. kunnen hem al lekker. Dat hebben we nu al even geregeld. 6 juni gewoon draaien mensen. Dus ah. ja, Zover hebben wij dat voor elkaar gekregen. Maar 7 juni komt de volgende. Ja, 7 juni komt die uit. Dat klopt. Deze ja. track die heet uh, No Moon. En uh, we hebben hem weer samen gemaakt. Ja. Uh, het is leuk dat ik misschien leuk om te weten is dat ik begonnen met het, ben met het schrijven van deze track toen ik zestien was. Oh. Toen heb ik de piano akkoordjes. Uh thuis bedacht, ja. eh, zanglijnen en de eerste deel van de lyrics. En toen op een gegeven moment toen heb ik hem heel lang laten liggen en toen weer opgepakt en toen weer laten liggen. En toen op een gegeven moment zei ik tegen Job, hé hey, luister, deze track die blijft maar in mijn hoofd hangen. Zullen we er iets mee doen? Nou, en als Job dan één keer even zo met zijn vingers eroverheen gaat, dan ben je dan meteen ja, ja, dit is de richting die we opgaan. Ja. Dus ik was echt meteen heel <laughs> enthousiast. Eh, ja. Dus ik ben heel blij mee. Volgens mij heb je dat ook eh, in de communicatie met mij, heb je dat ja. ook verteld. <laughs> geloof ik. <clears throat> Want die verhaal hè? komt mij ineens heel bekend voor. Ja. Uh, dat, dat is één. Uh, maar ja. uh, dat is allemaal de opmaat naar een debuutalbum, mensen. Ja. En wanneer mogen we die verwachten? Eind dit jaar. Eind dit... Eind dit jaar komt hij uit. Ja, ja. Want je de, ja, want je neemt behoorlijk de tijd ja. voor, de, voor, de, ja. voor dit soort dingen. Ja, nou, dat Waarom misschien eigenlijk? Wel, dat, nou, misschien is dat wel een leuk bruggetje om even te vertellen over. We gaan nu zo meteen natuurlijk nog een nieuw nummer laten horen. Ja, uh, uh, wat nog nooit iemand heeft gehoord. Wij zijn uh, en, dat, niet meer en dat nummer dat gaat eigenlijk over het zoekproces in jezelf. Naar hoe je nou met een heel vol cre ja, creatiefachtig brein. hoe hm. je nou dat kan. Kan bundelen in een kunst, uh, in mijn geval in muziek. Uh, uh, en dat het toch wel zoektocht kan zijn. Hm. Uh, hoe ik mijn muziek maak, dat staat heel erg. Uh, ja, dat, dat uh, staat heel erg haaks op hoe ik me voel hm. en hoe het met me gaat. Uh, dus ja, als je dan vraagt van waarom duurt dat dan zo lang? Ja, als mens ga je soort van door verschillende fases heen en dan komen er verschillende ideeën en dan toch weer kom je in een nieuwe fase. Uh, dus er, we zijn... Ik, ik ben veel links, rechts, links, rechts gegaan. Maar als ik dan iets uitbreng... dan is het ook wel echt... Uh, wat het is. En dan weet ik dat ik daar... Uh, blij en trots op ben. Dus vandaar. Ik neem inderdaad... Ik neem de tijd. Uh, ik, dat je bent niet de enige. Nou ja, goed. We, we, we, dat... we hebben hier ook een muzikante gehad die heeft aan de HKU ge, okay. gezeten. Dat is Lisette Aviva, die zei altijd: van... Ja. Ja, er zijn altijd van die muzikanten die willen dat, uh, om de havenklap wat delen op de sociale media. Daar ben ik niet van. Jij ja. ook? Ja. Ja. ja, het hoort erbij. Het ja. kan erbij we gaan nog één nummer uh, laten horen. En dan is het tijd weer voor jullie om twee nummers weer ja. te laten horen. Want ja, ik moet ook even op de, de tijd denken. En die tijd, die begint ook uh, aardig door te tikken. Dus, uh, uh, na deze mogen jullie weer uh, spelen. Twee nummers. Uh, dat is dan een blokje van twee. Maar uh, zover is het nog niet. Want één van die bands waar ik het net over had... Die volgende maand in deze speciale uh, Volendamse Maand... Uh, bij alternative FM Schuilenstreep 3 voor 12 Noord-Holland. Ja, dat zijn oude bekenden, want uh, ze zijn al twee keer eerder bij ons uh, geweest. En dat doen ze nu weer. Maar nu onder de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dat is op 27 juni. Ik heb het over Lorm Ipsum. Uitgezocht door de popronde van Nederland. En ze zullen ongetwijfeld dit nummer ook laten horen. Spooky Song. De favoriete track van Laura Mipsum die op het album Flatcaps Rainmax staat. Deze spooky song. Bovendien is er ook nog iets aardigs aan te vertellen. Want dat heeft Michel Tuyp ook in onze uitzending verteld. Want Blanco, dat is toch wel een geluidsmaker. Die had op een gegeven moment ergens in de studio een kinderpianootje staan. En die heb je, als je goed hebt geluisterd, toch echt op deze song gehoord. En dat heeft hij. ...gebruikt bij Spooky Song. Um, en het uh, doet mij een beetje denken aan de cure in uh, de beste tijden. Maar goed, uh, zo uh, zit het. We gaan uh, naar twee nummers luisteren. Tussendoor klappen we even als het nummer is afgelopen. Dan weten uh, de gasten ook meteen uh, dat wij dus een klein beschaafd yes-applausje hebben gegeven. Uh, maar het eerste nummer, dat is meteen ook het uh, nummer... ...wat nog niet eerder is te horen geweest... Ja, misschien ergens uh, als uh, vrienden in Intimi al een beetje willen peilen hoe, uh, hoe het uh, nummer klinkt, hebben ze het, uh, daar hebben ze het wel laten horen. Maar voor ons is het dus nieuw en dat is Why Would You Try? Why would you try? Under this way that I'm spending my time. So why you'd hold on? Can't you see it's hurting? All this judgment. Sparkle, I was Feeling alive Dit was dus het uh, beschaafde jazz applausje wat uh, moest klinken in de richting van dit uh, nummer. Uh, Why would you try? Dat is het uh, nummer wat uh, we net hebben gehoord. En uh, ja, ik uh, zal zo dadelijk ook even vragen of uh, dit uh, nummer toevallig ook op uh, het album komt te staan. Nee? Ja? Nee? Ja, dat komt. Het... Ah, zie. Dus, dit, is, dit is een nummer dus uh, van het album wat uh, nog aan staan is. En dat zal uh, dan wat Feline net al zei. Uh, ergens aan het eind van het jaar uh, dat, ja, het uh, levenslicht uh, moeten gaan zien. Um, de laatste die wij <coughs> gaan horen uh, hier vanavond in deze fijne studio um, is het uh, nummer wat al eerder is uitgebracht. Dat was destijds de opvolger van Backyard. En dat uh, nummer dat heet Broken Walls. Different perspectives when I was younger I do remember back in time All I could think of was to dive into life's oceans If I could only dive in time yeah. Oh, mm -hmm. Dank wel. Dat was hem. Uh, we gaan uh, zo dadelijk nog even een afsluitende babbel doen. Want inderdaad, het is alweer zo laat. Maar we hebben ook nog uh, iets wat ik toch ineens weer uh, wil weer laten horen. En dat is deze van Joey Vriend. En de nummer dat heet Smile.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 My You may smile Vriend, was dat met uh, smile en ja, dat uh, bracht de tijd alweer op 10 tien voor 10. Tien, Zover is het alweer. Um, ja, ik ga even naar Job, want ja, uh, nee. doe je, je, je doet de de, de echt een opleiding nu? Ja, nou, ik, ik zit wel aan dezelfde klas als Verliene. maar Verlina, die die hult met de zangeressen en uh, en ik met de uh, met de uh, met de andere producenten. Er zijn er maar vijf van hm. in, uh, in mijn jaar, mijn lichting. Uh, ja, ja, dat is wat ik doe. Uh, ik, ik zit ook in de eerste lichting van, uh, van, de, van de producer Tak... van onze, van onze opleiding. Hm. Die zijn... Is dat nieuw bij de Helemaal Votogedeemd? Ja, Het is helemaal nieuw. Uh, <laughs> dus je bent eigenlijk een pionier, als het uh, ware? Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, onder, onder het bewind van, uh, van de beruchte Koen Touring. Uh, hm. Ja, word ik, word ik opgeleid uh, naar producer. Ja. Ja, en, maar het is heel populair aan het worden. Volgens mij wordt de hele opleiding nou... Uh, een soort van getransformeerd naar een soort één grote producer. Hm. Ja. Bende bijna. Ja. Dus uh, daar, daar moet binnenkort wat interessants uitkomen, denk ja, ik. Nou, er zat uh, een paar weken terug op uh, dezelfde plek waar jij uh, zit. Ruben Bouws. Nooit, Ru nooit van gehoord? Nee. nee. Maar is no, wel van, van Ruben Baus. Nee. Nee? Hij is met Eli ooit de winnaar geweest van de Rob Akda Award. En uh, ja, hij, is, uh, hij maakt wel muziek... maar hij uh, vond de producer toch altijd wel heel erg iets bijzonders. En dat uh, is bij jou dus kennelijk ook het geval. Want wat trekt jou aan in een producer? Ja, wat trekt mij aan uh, in producer? Nou, het uh, is eigenlijk een beetje het verhaal, het verhaal van net ook... in ons eerste gesprekje, mm. dat... Uh, ja, ik begin eigenlijk met iets heel kleins. Weet je wel, hm? met, uh, met Broken Walls. Even als voorbeeld nemen. Ik krijg een, ik krijg een loopje van drie seconden of zo. Hm? En dat is het gouden loopje. En daar gaan we het mee doen. Daar gaan we een heel nummer mee maken. Ja, ja, ja. Het, het is een leuke uitdaging. Ik ben ook wel streng hoor. Maar... Ja, is heel dat zo? Streng. <laughs> heel streng. Maar andersom kan dat ook, hè? Want op een gegeven moment, als jij ja. geen besluit neemt, kan hij zeggen. Ja, ja. Maar nou gaan we het uh, zo doen. Ja, en dan ja, ja. Ons, uh, ja, want dat, dat kan de andere keer dat, ook. Ja haal ik ook vaak van bij twijfel vertrouwen. Gewoon op, op mij. Dan weet ik beter. Ja. Maar, maar goed, dat is, dat is voor mij een groot deel van het lol. Gewoon. Mij op mijn vingers tikken. Ja, ja. helemaal. Dan nou, zien, zien we ook gelijk meteen de werkverhoudingen tussen jullie. <laughs> dat dat op zich. Um, goed, uh, ja, nou ja, jij, jij bent, uh, dat zeiden we al, een beetje al aan het uh, werk met, uh, met het album. Ja, ja want dat uh, is natuurlijk ook uh, uitzoekerij, denk ik, van wat uh, voor nummers. Moeten er nou op dat album staan? Ja. Waar leg je dan op? Zeker, goede vraag. Um, belangrijkste is dat ik een uh, connectie voel met het nummer... dat het dicht bij mezelf ligt. Ah. En voor mij is dat de overkoepelende, bindende factor. Hmm. Overigens heeft mijn album wel één samenhangend thema. Ah, uh, dus en dat, dat kijk je dat, wel? Uh, zeker. Ik let ja. daarop uh, in de uh, lyrics en de sfeer van de muziek. Dus uh, ja. we kunnen wel iets uh, gaan verwachten wat, uh, ja. wat dat er gaat. Dat het een rode draad ergens in. Zeker ergens. weten. Ja. Ja. ja, absoluut. Ja, um, ja. Want muzikanten, uh, gaat het dan ook over jezelf uh, op dat album? Of gaat uh, het... Kan, maar niet ja. altijd. Nee, nee het gaat, uh, ik kan het eigenlijk wel zeggen. Het is geen geheim. Ja. <laughs> het, uh, het album uh, gaat over um, hoe uh, ervaringen uit het... Verleden ons uh, beïnvloeden in het heden. Oeh. En dat kan uh, zowel uh, positief als negatief. Maar ik probeer met deze plaats eigenlijk een bepaald bewustzijn te creëren onder uh, de mensen. Dat, uh, dat, dat veel acties die mensen ondernemen, uh, grote keuzes maar ook kleine keuzes, dat, dat komt wel ergens vandaan. En dat is soms wel... Terug te trekken naar een gebeurtenis van vroeger. En ik denk dat het bepaald okay. bewustzijn daarover. het leven een beetje kan verzachten. Om het ja. maar even te zeggen. Nog even voor de mensen thuis. Waar ben jij te vinden op het Wereldwijde Web? Mijn naam is. Uh, volledige naam is Feline Spiegel. Ik sta op Spotify, op Instagram. ook op TikTok trouwens. Ja. ja. Daarom. Dus daar. Dus daar. Ja. Nou, uh, we vonden het heel leuk. dat jullie alle twee geweest uh, zijn. En uh, ja, we zijn heel nieuwsgierig uh, naar uh, het eindresultaat uh, binnenkort. Dus... Superleuk. Heel erg bedankt dat wij hier mochten langskomen. Ja, nou uh, ja, jullie hebben in ieder geval uh, iets uh, laten horen. Dat, uh, dat is heel, uh, heel belangrijk. In aanloop naar het album later dit jaar. En er komt nog een single aan. Dus. Ja. Goed, uh, dat waren ze. <tus> het is ook gelijk meteen het einde van, de, van, deze, uh, van dit uh, programma. Want we sluiten af met een nummer waarin een kat is gebruikt in de videoclip. En nou heeft de familie Bond iets met die katten. Want Paul Bond, zijn broer, had ook al een kat uh, in zijn song. En dat is ook bij zijn andere broer, Frank Bond, van Alaska het geval. Hier zit hij in een clip. Hier zit Engels in. Red Herring. En ik zeg tot volgende week. Dag.